9 uur, het LOS Journaal, door Megens. In een ziekenhuis in Amsterdam is schrijver Gerrit Komrij overleden. Komrij wordt gezien als een van de meest veelzijdig en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. Hij debuteerde in 1968 met een poëziebundel... ontwikkelde zich tot essayist en televisierecensent en ontpopte zich ook tot een gevierd proza schrijver en een gevreesd criticus. Zijn vuistdikke bloemlezingen met poëzie... worden beschouwd als standaardwerken...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 Ook de PVV pleit voor aanpassing van de regels. De leers hield tot nu toe de boot af. Het Pieterbaancentrum in Utrecht gaat dicht. Meld Dagblad Trouw. Volgens de krant wordt het PBC waarschijnlijk opgesplitst... en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Het PBC onderzoekt of een verdachte toerekeningsvatbaar is... of dat er sprake is van een psychische stoornis. Verder wordt bekeken of iemand in aanmerking komt voor TBS. Volgens bronnen van de krant zijn in Utrecht de kosten te hoog...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 Tussen Arnhem-Muiden en Knooppunt de Poel, vijf kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is tussen Henke Zand en Knooppunt de Poel nog steeds helemaal afgesloten. U kunt omrijden, Volgt de borden U19. Met Tom van der Kamp. Hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.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 Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Een scherper migratiebeleid en flink bezuinigen. Het nieuws uit het VVD-verkiezingsprogramma... druppelt zo langzaamaan binnen hier bij de NOS. We praten u zo dadelijk bij. Eerst naar het overlijden van Gerrit Komrij. Jon Jansen van Galen, schrijver en presentator van het radioprogramma... met het oog op morgen. Goedemorgen, Jon. Goedemorgen. En jij eindigt het oog altijd met een gedicht. Um, heb je veel van Komrij voorgedragen? Ik heb niet zoveel van Komrij voorgedragen, omdat... Uh, zijn gedichten in het algemeen ja, zijn nogal betogend... en daardoor eigenlijk vaak wat aan de lange kant... om daar uh, zo'n uitzendingpuntig mee te besluiten. Ja, dat zou wat lang duren, hè? Uh, ja. Via de Turingstichting heb je geregeld te maken gehad met Gerrit Komrij. Wanneer heb jij hem voor het laatst gezien? Nou, dit, uh, deze editie van de, van de Turing Nationaal Gerichte Wedstrijd in januari... Toen zat ik in het begin januari zat ik met hem in de studio uh, van Desmet in, uh, in Amsterdam. Want dan leest hij en anderen uh, altijd voor met het oog op morgen de, de, de uh, genomineerde gedichten in, in die wedstrijd voor. En wat daaraan opviel zijn twee dingen. We zaten altijd in de rats.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 Terecht zeker voor met die indringende stem, dat dat is toch wel zijn een waarmerk dat, dat dat haar snerpende geluid, die, ik zou zeggen, een stem als een zwaait. <lacht> Bij die ontmoeting toen, was hij in januari, was hij gezond nog? Ik heb uh, toen helemaal niet het idee gekregen dat hij uh, niet gezond was. Hij is, uh, nee, hij maakte buitengewoon een buitengewoon montere indruk en. Uh, uh, hij is toen eind januari weergekomen voor de voor de uitreiking van die prijs. Daarbij heeft hij een gloedvolle reden gehouden. Want dat, dat was hij natuurlijk. Hè. De, de, hij was de, de ware ambassadeur van de Nederlandse dichtkunst geworden, hè, pleitbezorger. Hoe, hij kon in allerlei opzichten cynisch en, en zelfs sarcastisch zijn, maar niet in zijn, in zijn. Uh, ja, in, ...in zijn passie en zijn enthousiasme voor, voor de Nederlandse dichtkunst. Waar, waarvoor hij trouwens met die, met die driedelige bundels, uh, bloemlezing... ...de Nederlandse poëzie in duizend en enige dichten ...gewoon de standaard heeft gezet. Als je daarin stond, dan was je erkend als dichter. Ja, ja. Hey, ik sprak eerder Jeroen Wilaard, die hem ook uh, vaak ontmoet heeft. Um, uh, we hadden het natuurlijk over dat hij zo scherp is en kritisch altijd... En, ...en cynisch af en toe, jij zegt dat ook. Maar dat het ook een hele emabele man was, een hele aardige vent. Het was een buitengewoon ermabele man. Ik heb hem leren kennen in het begin van de jaren zeventig... In, in het café De Pels, waar hij regelmatig kwam... en waar hij zijn vriend Cheryl ook heeft ontmoet... waarvan ik hoorde dat hij daarmee op de valreep nog in het, in het huwelijk is getreden. En uh, ja, dan merkte je, hij, hij was uh, erg... Uh, voorkomend en vriendelijk, maar ook een beetje schuchter. En ik denk wel eens dat ook die, die, die harde kritiek... ook een soort, voor hem een soort overwinnen van een ingeboren schuchterheid was. John Jansen van Galen, dank dat je met ons even bij uh, stil wilde staan... bij het overlijden van uh, Gerrit Kommerij. Ja. Het experiment met de vrije tandartstarieven wordt per 1 januari gestopt. Dat is het resultaat van een motie die gisteravond in de Tweede Kamer is aangenomen. Directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Mevrouw Wind, goedemorgen. U hebt in juni al gezegd dat het experiment moet stoppen. Ik kan mij voorstellen dat u prettig bent opgestaan vanochtend. Nou ja, ik denk dat het uh, vanuit patiëntenperspectief heel uh, weer... erg is. Um, we kregen heel veel meldingen van mensen... die uh, te maken hadden met eigen rekeningen, met kostenstijgingen. Uh, van uh, keuzeinformatie was weinig bekend. Wisselen van tandarts was al helemaal niet aan de orde. Dit experiment was uh, bedoeld om het voor de patiënten... beter en makkelijker te maken. Nou, dat, uh, dat is compleet mislukt. Nou, de tandartsen zelf, um, die zeiden dat vanochtend trouwens... ook weer bij ons uh, in de uitzending. Barnas Cony van... Uh, het Genootschap van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde... die blijft maar volhouden dat um, in algemene zin de kosten niet zijn gestegen... en dat het zonde is dat dit project nu gestopt wordt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, uh, ik ben het absoluut niet met hem eens. Als je kijkt naar uh, wat de ervaringen van patiënten zijn... kijk, het experiment was niet de meerdere ere glorie van de tandarts. Hè. Ik denk dat dat van belang is om even te zeggen. Het was bedoeld uh, om het voor patiënten beter te maken... Um, nou, dat, dat is gewoon absoluut uh, uh, mislukt. Het werd uh, duurder uh, kwaliteitsinformatie uh, voor patiënten was er eigenlijk niet. Als mensen allemaal een andere tandarts wilden. Waar mensen overigens helemaal niet zo op zitten te wachten hoor. Mm -hmm. Maar als ze dat al wilden was dat vaak uh, niet mogelijk. Dus ja, ik hoor wat uh, uh, de NMP zegt. Maar het... Uh, het volstrekt niet met de patiëntenervaringen die wij in grote hoeveelheden hebben gekregen. Nee, nou wilden de tandartsen uh, wel beloven... dat die tarieven niet verder zouden stijgen. Met die beloften kwamen ze eerder. Uh, ja. Ook om te voorkomen natuurlijk dat het project stop werd gezet. Um, had dat toch nog niet wat meer tijd moeten krijgen... om uh, misschien de kinderziektes uit het systeem... zoals het nu bedacht was, te halen? Nou ja, als het kinderziektes uh, zouden zijn, misschien wel. Maar ik denk dat het geen kinderziektes waren... Voor uh, zo'n experiment uh, hebben mensen informatie nodig, keuzevrijheid nodig, ook uh, de positie nodig om te zeggen: Goh, uh, ik zou van plan wat willen wisselen. Mm -hmm. uh, um, ja, en ik heb weinig mensen ontmoet, eigenlijk niet. Tenminste, geen patiënten die zeiden: van, Goh, wat een fijn experiment, hier zat ik nou op te wachten. Nee, maar dan hadden dat... ze misschien moeten zorgen voor betere informatie, en dat had toch altijd nog gekund. Ja, maar hallo. Uh, ik denk dat voordat je met zo'n experiment uh, start er aan de voorwaarden voldaan moet worden over informatievoorziening, keuze, uh, prijsinformatie. Dat was er absoluut niet. Nee. Nou, mondjesmaat is er wat op gang uh, gekomen, maar uh, niet dat je zegt van goh, dat die, die perspectief dat is echt in het belang van patiënten. En uh, ja, het, dat had nog doorgemollet kunnen worden, maar ik denk uh, dat het andere wijze besluiten heeft nee. genomen. Uh, beter ten halve gekeerd, zeg ik dan maar. Goed, duidelijk. Dank u wel. Directeur Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Blij dus met het feit dat het project, het experiment... met de vrije tandartstarieven, stopt per 1 januari. Het is 11 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. ECB-president Mario Draghi zei het gisteren al bij de renteverlaging. De hervormingen in zwakke eurolanden beginnen vruchten af te werpen. Vooral in Ierland, waar het rentetarief waar de overheid tegen leent gisteren daalde. Dat effect van die hervormingen is uh, onderzocht door de Conference Board, een onderzoeksorganisatie van het internationale bedrijfsleven in New York. Um, ik heb nu contact met Bert Collijn van de Conference Board. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U ziet dat ook, dat hervormingen de economie in Spanje, Portugal, Ierland, echte probleemlanden en Griekenland wat opleveren? Ja, inderdaad. De verhoudingen tussen arbeidskosten en productie neemt af. Hetgeen een gunstig effect is voor de concurrentiekracht in die landen. En dat zie je met name in Ierland en in Spanje. En je ziet die beginnen toch ook gemaakt worden in Griekenland en Portugal. Natuurlijk is dat niet alleen een positief verhaal. Op de korte termijn betekent dit ook dat de consumptie af zal nemen. En dat is natuurlijk negatief voor een economie. Maar op de middellange termijn is het toch een erg belangrijk begin... voor het herstel van structurele groei. Want is het heel simpel, um, of laat ik het heel simpel stellen... door uh, arbeidskosten te laten dalen, ben je... Um Concurrerender ten opzichte van andere landen waar de arbeidskosten wat hoger zijn, de loonkosten? Nou, het, het gaat voornamelijk om de, de verhouding tussen uh, arbeidskosten per uur... en uh, de productie per uur gewerkt. En op het moment dat uh, de arbeidskosten uh, wat dat betreft uh, daalt... ten opzichte van productie, dan uh, betekent dat dat het uh, goedkoper is uh, om te produceren. En uh, dat uh, levert op de lange termijn levert dat, uh, concurrentiekracht op. Ja. En op welke gebieden ziet u dat en, en, en in welke landen vooral? Nou, het is dus voornamelijk Ierland... Uh, waarin uh, dit het meeste waargenomen is over de afgelopen paar jaar. Uh, maar ook Spanje maakt daar goede, uh, goede stappen in. Uh, landen als uh, Portugal en Griekenland uh, hebben daar wat langer over gedaan... maar ook door de, door de hulp van, uh, van de trojka, om het, uh, om het zo te zeggen... Uh, uh, begint dat uh, daar toch ook zeker te komen. En het is, als je dan kijkt naar, naar welke gebieden van de economie is dit het geval... dan is het voornamelijk in de industriesector zo dat, dit, uh, dat het begin gemaakt is. Uh, en... Uh, dan met name bedrijfstakken die het moeten hebben van de lage loonkosten. En dat is juist gunstig, omdat dat bedrijven zijn... die zich op verschillende plekken in Europa kunnen vestigen. Um, maar dat betekent niet dat het geen positieve uitwerking heeft op de dienstensector. Voornamelijk de um, uh, gedeelte van de dienstensector... die uh, toeleveren aan de industrie, hebben daar ook al profijt van. Oké, okay. Nou zijn er ook critici die zeggen, je kan hier niet te ver in gaan. Want dan wordt het een race to the bottom, wordt wel uh, aangegeven. Uh, hoe, ver, hoe ziet u dat? Hoe ver kun je gaan met, met, met het verlagen van de lonen? En moet je niet kijken naar andere manieren, bijvoorbeeld, naar innovatie? Nou, uh, absoluut. Het, is, het, is, het gaat dus om die ratio tussen de uh, arbeidsloon en, uh, en de productie die gemaakt wordt. En je kan uh, een tijd door blijven gaan met het, uh, uh, met het verlagen van lonen, maar op een gegeven moment komt daar toch een eind aan. En je zal toch zien dat uh, na de economische schokken van de laatste maanden die lonen toch weer omhoog zullen gaan op een gegeven moment. En, daarom, en dat is ook heel belangrijk, want anders krijg je een soort uitholling van de economie. Ja, want mensen hebben dan uiteindelijk niets meer over om, om uit te geven. En dat is belangrijk en, om economie draaiende te houden. En dat is absoluut erg belangrijk. Dus daarom is is het ook voornamelijk zo belangrijk dat ook die investeringen weer terugkomen... zodat productiviteitsgroei uh, uiteindelijk overneemt. Wat, uh, en dan is het natuurlijk ideaal als dan de productiviteitsgroei iets hoger is... dan de groei in lonen. Uh, maar dat is eigenlijk het ideaalbeeld waar we naartoe moeten. Maar daarom is, is deze, deze stap die nu gemaakt wordt is eigenlijk een, uh, een prilbegin daarin. Okay, dus wat is, even concluderen, wat u betreft het beste recept... om zo snel mogelijk uit de Europese schuldencrisis te komen? Nou, het, het, het, de ervaring laat natuurlijk zien dat je in deze situaties... de keuze hebt tussen een schoktherapie waarbij de, de nadruk meestal uh, zeg maar, volledig gelegd wordt op uh, uh, de korte termijn... die veel pijn veroorzaakt uh, en op lange termijn resultaat uh, uh, oplevert. Mm -hmm. En aan de andere kant natuurlijk de korte termijn maatregelen... die voorkomen dat de economie volledig tot stilstand komt... wat voornamelijk in de Verenigde Staten uh, uh, gezien wordt... en wat ook, in, uh, uh, wat ook Hollande en de, de zuidelijke Europese landen momenteel voorstaan. Um, maar het is waarschijnlijk niet het een of het ander wat belangrijk is. Maar het is het een of het ander wat, wat, een, wat volledig volgt zou moeten krijgen. Uh, maar wat, wat, wat wel interessant is, is dat die uh, gemeenschappelijkheid van het eurogebied... nou niet direct de bepalende uitkomst geeft voor een succesvolle oplossing van de crisis. Um, het gaat er dus toch vooral om of die individuele landen... hun concurrentiekracht terug kunnen winnen. Ja. En in, in dat geval is het absoluut zo dat een gemeenschappelijke uh, markt en, uh, en munt... Uh, de beste uitkomst is, dus die fiscale integratie... waar nu met de uh, BankenUnie een staprichting gezet is... die, uh, die voorgesteld is uh, door, door Herman van Rompuy... Um, maar maar als die landen dat nou niet voor elkaar kunnen krijgen... dan uh, is iedereen juist slechter af om binnen ja. de eurozone te blijven. Oké, okay. helder. Bert Collijn van de Conference Board, dank. En straks het aantal ijssalons neemt toe. Heeft u misschien al wel gemerkt in uw eigen straten? En de ijsmakers worden steeds creatiever. Of dat altijd lekker is? Dat weten wij niet. Daar hoort u zo meer over. Sean Bakker eerst met de verkeersinformatie. Nou, De buurt schijnt erg goed te zijn. Oké, okay, dus, kijk. Den <laughs> Haag, hè, of niet? Uh, in Wassenaar. Ah, hmm. Nee. Ga door. Op de, A2, ja, op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein vielen van 4 kilometer. 5 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp. En na een ongeluk op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom... bij de Poel nog 5 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. What my mind set on you van George Harrison. Die van ons die staat gericht op VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Die kan elk moment beginnen met de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Hij is nog niet begonnen. Zodra hij begint uh, schakelen wij naar Den Haag. Nieuwe smaken, zoals eh, rabarberijs of wat dacht u van boterbabbelairijs. Maar ook traditioneel ijs als hazelnoot en boerenjongens. De ambachtelijke ijsbereiders gaan weer helemaal los deze zomer. Om het iedereen eh, maar naar de zin te maken. Al heb je natuurlijk altijd lastige klanten... merkte ijssalon Kees Nelis in Weesp. Ja, want onze eigen proever Jeroen schut die kwam langs. Ja. Daar gaat hij weer. Dit is, dus de, dit is dus de hazelnoot. En nu moet ik toch naar jouw gezicht gaan kijken... want je krijgt nu je zestiende lepel binnen. Dit is volgens mij het lekkerste ijsje wat er bestaat. Nee. Jij ook niet? Nee, nee, nee. Ik weet, met jou, ik kom met jou nergens. Wij blijven maar heel traditioneel denken met jou. Ja, dat zit er een beetje in, hè? Dat zit een beetje in jou, dat traditionele. Gelukkig zijn er heel veel mensen die, het, die, die hiervoor komen. Mm. Dit is dus de babbelaars, ja. Als dit geen boterbabbelaars en jouw gezicht te zien in ieder geval... is dit de Ja. Ik herken de smaak, maar het is niet de mijne. En nou ga ik je echt boerenjongens ijs laten proeven. En je krijgt het zo met een grote lepel uit de machine. Nou moet je soms dus fietsen hè? van rozijn naar rozijn. Bij ons zitten er voldoende rozijn in. Ga maar even proeven. Daar kun je dus op bezuinigen. Hè? Door er bijvoorbeeld 100 gram in te doen in plaats van 200 gram. Nee, we gaan niet bezuinigen. Die discussie ga ik ook niet met je aan. En ik ga je nu gewoon een lepel in je mond stoppen... Dan hou je even op. Proef maar. Ja? ja? Heel smakelijk, hoor. Ik zie het aan je gezicht. Jij bent gewend aan een goed ijsje. Jij houdt op een kwaliteit, meneer. Ja. Zou u even ijs willen proeven exclusief voor de NOS? Oh, dat zou ik heel graag willen. Moet ik u even zeggen achteren, wat ja. voor smaak het is? En of ja. het wel te eten is, hoor. Nou, dat is heel spannend, dit, hè? Mm. Ik proef yoghurt. Maar wat het nou is, u gaat die niet kopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd mijn vaste smaak heb. Zoals citroen en kwaven. Ik vind het wel heel lekker. Maar het is niet mijn eerste voorkeur. Dit is nieuw deze zomer: boterbabbelaar. Boterbabbelaar? Hoe heb ik dat nou niet kunnen raden? Want daar smaakt het namelijk naar. Ja, ik meen het echt. Daar hebben ze, daar hebben ze vast heel hard aan gewerkt. Ja. Hé, hey, dag meneer. Nou. Wilt u ook als proefkonijn fungeren? Nou, daar kan ik gewoon geen nee tegen zeggen natuurlijk. Nee, gratis ijs, waar vind nee, je, bedoel je dat ik nog? Dat nou, bedoel ik. Nou. Bedoel ik. nou ik ben benieuwd of u de smaak raadt. Dit is helemaal nieuw deze zomer. Het is voortreffelijk. Wat kan er maar één zijn, boterbabbelair? Ik sta ervan te kijken. Nou, het is niet zo moeilijk, want het smaakt exact als boterbabbelair. U zou het zelf moeten proeven. Meneer Kees, u heeft niet zitten rommelen met nee, de smaak. Nee, maar wat, jij, wat, wat ik jou niet kan vertellen over smaken... dat kan de consument die hier komt wel. Jij bent geen gemiddelde consument... Ja, u staat tevreden te kijken. In de winter, hartstikke koud. U verkoopt het hele jaar ijs. Ja, daar moet je ook lol in hebben. De consument die komt binnen met al een lach op zijn gezicht. Want hij gaat natuurlijk iets halen waar hij zich op verheugt. En als ik dan nog een grotere lach op dat hoofd zie, dan ben ik tevreden. Dan is de dag geslaagd. Prachtig. Verslaggever Jeroen Schutheizer vanuit de ijssalon... bij Kees Nelers in Weesp. Nou, misschien heeft u het al gemerkt. Het aantal ijssalons in Nederland stijgt. Volgens marktonderzoeker Locatus zijn er nu zo'n 660. Dat zijn er 150 meer dan drie jaar geleden. Dat gaat dus snel. Zes minuten voor half tien. U bent nog steeds bij het NOS Radio 1 Journaal. Op Wimbledon worden vandaag de halve finales in het mannetoernooi gespeeld. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Die eerste halve finale, Djokovic tegen Federer... dat zou ook een mooie finale geweest zijn. Ja, uh, zeker. Uh, terwijl je weet dat Nadal eruit ligt. Want die zat natuurlijk uh, als nummer twee uh, onder uh, in het schema... En dan wordt er gelood tussen de nummers drie en vier. Ja, dat waren Federer en Murray. En dan is de flip of the coin. En dan uh, valt uh, Federer in de bovenste helft bij Djokovic. Dus ja, een uh, finale waardig. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk ook ontzettend vaak in de halve finale tegen elkaar gespeeld. Ja, zo is dat. He. En dan is natuurlijk de Britse hoop en die Murray die dan eindelijk een keer de finale wil halen. Kan ik mij voorstellen? Ja. Ja. Ja, dat is uh, sinds 1938 niet meer gebeurd. Toen was het een zekere Henny Al Al Alston. Nou ja, Fred Perry, de laatste Britse winnaar, is natuurlijk wat meer bekend. Dat was twee jaar daarvoor. Maar hij heeft nu eindelijk een kans, want Nadal ligt eruit. En Nadal was de man die hem de voet dwars zette de laatste twee jaar. En nu treft hij Jo Wilfried Tsonga... Ook geen kleine man natuurlijk. En een hele goede grastennisser. Vorig jaar tikte hij Federer eruit in de kwartfinale. Um, Tsonga is een, een grote reus. Maar... Um ja, een man met een hele zachte stem. Hij is filosofisch. Hij geniet. Hij is relaxed. Hij is een gelukkig man. Ja, en hij moet nu tegen Murray en de hele Britse natie spelen. Uh, ze noemen het hier in uh, Groot-Brittannië al Murray's moment. Want ze denken echt dat hij nu voor het eerste finale gaat halen op Wimbledon. Hij heeft de afgelopen jaren steeds in de halve finale gestaan. Dat was Andy Roddick stond daar. En die was een maatje te groot. De afgelopen twee jaar was het Nadal. Maar nu Tsonga, die staat ietsjes lager op de ranglijst. Dat zou moet lukken, maar ja, uh, hij moet het wel doen. Eén um, ding is positief: zes keer hebben ze gespeeld, 5-1 staat het uh, voor Murray in onderlinge ontmoetingen. Twee keer op gas gespeeld, ook die ontmoetingen gingen naar de Brit. En de Brit heeft dit jaar natuurlijk Ivan Lendl, groot kampioen aan zijn zijde. Nou ja, Lendl is uh, toch de man die hem ...kennelijk wat meer rust geeft, want we hebben Murray nog niet met zijn racket zien gooien... ...we hebben hem nog niet uh, boos zien worden. Hij is redelijk onder controle en zijn service loopt beter. En weet je waarom? Lendel zegt, je moet tijdens Wimbledon helemaal niet zoveel serveren in de trainingsuren. Want je speelt duizenden service als je twee weken hier moet, uh, moet uh, spelen. Je moet dat rustig aandoen, rust je schouder. Okay. Dat heeft Murray gedaan. Hij serveert beter. En dat zou wel eens een uh, sleutel kunnen zijn in deze partij tegen Tsonga. Oké, okay, stel dat hij dat inderdaad de kansen zijn groot uh, gaat winnen. Wie denk je dat hij tegen gaat komen in de finale? Wat zijn jouw inschatten? Ja, ja, Djokovic, Federer. Ja, ja, ja, ja. Het wordt de 27ste ontmoeting. Het staat 14-12 voor Federer. Maar het is uh, lang geleden dat Federer echt de beslissende Grand Slam-wedstrijden won van Djokovic. Want daar is de Servië de laatste ja, anderhalf jaar toch steeds de betere gebleken. Dus ik denk wat dat betreft, ja, kan je zeggen... 51% kans Djokovic, 49% kans Federer. Maar het is hun eerste ontmoeting op gras. En ja, zou dat niet een klein voordeel voor de Zwitser kunnen zijn? Het is in ieder geval wel een, een, een key moment, een sleutelmoment... in de carrière van Federer. Want hij heeft dit jaar in 2012 alles nu ingezet... Op het gras hier van Wimbledon en straks op de Olympische Spelen. Want ja, het is alweer lang geleden, hoor sinds hij zijn laatste Grand Slam toernooi won. Australian Open 2010. Dus hij wil zo graag. Hij voelt zich fit. Hij voelt zich goed. Uh, iedereen staat achter hem. Maar het is maar niet gebeurd. Dus of het vandaag uh, ja, het moment van Federer is. Het moment ook dat hij misschien weer de macht kan gaan grijpen in het mannen tennis. Mm -hmm. Als Djokovic verliest en Federer wint het toernooi, gaat Federer naar nummer 1. Ja. Maar ja, het is nog een lange weg. Ja, precies. En, en uh, in dat soort wedstrijden speelt druk natuurlijk ook altijd een rol. Maar Federer is zo ervaren dat hij daar wel mee om kan gaan, Emma. Ja, het is... Zijn achtste Wimbledon-finale waarna hij op jacht is. Hij heeft er zes gewonnen. Hij is op jacht naar zijn zevende titel. Nou, dat deed Piet Sampras ooit. Dat is historisch. Maar niemand stond ooit in acht finales op Wimbledon. Dat is ook nog iets wat hij kan gaan bereiken. Dus er staat zo ongelooflijk veel op het spel. Maar ja, hoe fit is hij? Hè? Hij had mm -hmm. nog een beetje last van zijn rug eerder in het toernooi. Um, Djokovic eigenlijk wel de man die het beste tennis heeft laten zien tot nu toe in het toernooi. Het wordt in ieder geval een heerlijke tennisdag, ja. Marcella. ga je weer spreken later. Marcella Mesker, dank je wel. Dan naar de VVD, het lijsttrekker Mark Rutte op presenteert zorg, op dit moment het verkiezingsprogramma van zijn partij. En Wilma Borgman is erbij. Om een fatsoenlijke voorziening voor onze ouderen en onze grootouders, de mensen die dit land na de oorlog hebben opgebouwd. Bij ja, het Haagse pers nieuwsport uh, zitten uh, Mark Rutte en uh, fractievoorzitter Stef Blok achter Nederland de tafel. De Zij presenteren op dit moment op het verkiezingsprogramma van de VVD. Uh, dat doet de partij als laatste van de politieke partijen. De VVD komt vandaag als laatste met het concept verkiezingsprogramma. En dat doen ze om te voorkomen dat er uh, op het laatste moment nadat de CPB-cijfers bekend zijn gemaakt nog uh, dingen moesten worden aangepast. Um, dat uh, zou lastig zijn omdat de VVD zich in de campagne wil profileren als een partij die de crisis oplost. En dat is ook te zien in het verkiezingsprogramma onder de titel Niet doorschuiven, maar aanpakken, komt de VVD met een fors pakket aan bezuinigingen. 24 miljard euro, maar liefst tot 2017 bezuinigen. Onder meer eh, 9 miljard minder voor sociale zekerheid. 7 miljard bezuinigen op de zorg. Er eh, moet bezuinigd worden op het aantal ambtenaren, op de publieke omroep en op allerlei subsidies, vindt de VVD. Eh, daarnaast wil de VVD ook meer geld uitgeven voor wegen, eh, voor onderwijs en natuurlijk voor het onderwijs gedaan maken van de reiskostenbelasting uit het vijf-partijenakkoord. Nou, kijk eens aan. De, achtergrond nog de lijsttrekker van de VVD, Mark Rutte, je hoort zo dadelijk meer. In ieder geval is dus nu bekend uh, flinke bezuinigingen en een uh, scherper migratiebeleid. Maar daar volgen nog meer. U hoort het allemaal zo dadelijk. Radio 1, het NOS-journaal. Gerrit Kommerij overleden en Mark Overmars wordt directeur voetbalzaken bij Ajax. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. In een ziekenhuis in Amsterdam is schrijver Gerrit Kommerij overleden. Kommerij wordt gezien als een van de meest veelzijdige... en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. In 1968 debuteerde hij met een poëziebundel... ontwikkelde zich tot essayist en televisieressent... en ontpopte zich ook tot een gevierd proza-schrijver en een gevreesd criticus. U hoort hem voorlezen uit eigen werk. Schrijf door...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 Um, zo, zo mooi en precies en helder kon opschrijven. Ronald Plasterk over Gerrit Komrij. Gerrit Komrij was 68 jaar. Oud-topvoetballer Mark Overmars is per direct benoemd... tot directeur voetbalzaken bij Ajax. Overmars gaat zich binnen de directie vooral bezighouden met transferzaken... de jeugdopleiding en de scouting, meldt Ajax op de website. Overmars, 39, is hij inmiddels, stopte aan het einde van het afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles. Daar was hij sinds 2005 commissaris voetbalzaken. En ook was hij het afgelopen jaar in dienst bij Ajax als individueel techniektrainer. We hoorden het net al voor dit overzicht van Wilma Borgman. De VVD presenteert op dit moment het verkiezingsprogramma. De VVD zet in op een scherper migratiebeleid. Naast het migratiebeleid is ook het op orde brengen van de financiën een centraal thema in het programma van de Liberalen. Het programma heet Niet doorschuiven, maar aanpakken.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 De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. 77 Kamerleden stemden voor een motie van PvdA en SP. 71 Kamerleden stemden tegen. Volgens de meerderheid van de Kamer is het JSF-toestel te duur... en levert het hele project te weinig op. Minister Hille van Defensie beraadt zich nu op een reactie.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 Helemaal doorweekt. Het is vier minuten over half tien. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het bewolkt met heel plaatselijke bui. Later ontstaan verspreid over land meer buien. Vooral in het noorden en noordoosten van het land kan tijdens een stevigere bui onweer, hagel en lokale wateroverlast ontstaan. In de loop van de middag breekt vanuit het zuiden vaker de zon door en beperkt de neerslag zich tot een enkele lichte bui. Er staat dan de meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.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 AWB Verkeersinformatie, files op de A9, ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. En na een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft Zuid, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Goedemorgen, het is 5 minuten over half 10. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal, nog tot 10 uur. Hij was scherp. Hij was kritisch, hij was een poët en hij is overleden. Gerrit Komrij. Het bericht bereikte ons vannacht en is bevestigd door zijn familie. Komrij overleed in een ziekenhuis in Amsterdam. Het overlijden is een schok voor de literaire wereld. Dichter Heitze, goedemorgen. Goedemorgen. Ik lees je eerste reactie op Facebook vanochtend. Schrikt, vloekt, rouwt. Zijn dat je eerste gevoelens? Ja, dat... dat... Dat waren de eerste drie dingen die ik, die, die, die ik deed. Uh, ik, ik vind het erg jammer. Dat ik zeggen, echt. Uh, ik, ja, ik, ja, ik ben, ik ben erg geschrokken. Uh, uh, ja, wat, je, wat, je, wat je dan doet bij een dichter is dat je meteen naar de kast gaat en je pakt zijn gedichten. en gaat zijn gedichten zitten lezen. Dat, dat hoor je te doen als een dichter overlijdt. vindt. Mm. Welke heb je als eerste gelezen? Weet je dat nog? Het, het, het eerste gedicht dat ik uh, zag heet het, het Rotonde. En dat is... Uh, en eindigt met de woorden, hier is de palmtak, daar het hakenkruis. Hier is het kort bestaan en daar ben ik. Dus dat uh, het valt ook nog profetisch open op de juiste pagina. Ja, zeg. ongelooflijk Het, hè? het, het ja. is echt heel jammer. Het, het, uh, ja. Maar je, je, moet, je vloekt ook. Uh, waar zit hem dat in? Wat, wat, wat heeft Komrij met jou gedaan dat, dat de gevoelens zo heftig zijn? Uh, Komrij is... Uh, bij nou, mij persoonlijk heeft hij, heeft hij niet verkeerd gedaan. <lacht> was een, uh, Kijk, ik heb, ik, heb, ik heb opgezocht waarom dat instelt En uiteindelijk kom ik tot de conclusie van. Uh, Komrij is, is, is een van de dichters. waar uh, mij voor mij, toen ik me in poëzie begon te interesseren, de poëzie begon. En dat was eigenlijk omdat, omdat, omdat toen ik, toen, we, toen we jaar of 15. en toen was die bloemlezing. die Dikke die, die, Komrij. Van, uh, van 19, 19 dus en 20. die was toen. Uh, die was net een paar jaar oud. Dus dat. dat, dat, dat, dat dat we net de meest hebben de bloemlezing die er, die er bestond, zeg maar. Dus daardoor heb ik de Nederlandse poëzie leren lezen. Eigenlijk. Dus, uh, als, als, als, het, uh, als het zo is dat ze, nou, de Nederlandse poëzie een bos is waar, waar je op een gegeven moment in moet gaan dwalen... dan is hij degene geweest die de weg heeft geweest. Die heeft laten zien, uh, daar moet je zijn. Uh, en, en ik denk dat dat voor... Bijna elke dichter van mijn leven geldt. Ik, ik, ik denk, ik denk dat, je, dat je geen dichter zeg maar onder de vijftig kunt vinden die die, die bloemleving in huis heeft en hem ook behoorlijk goed gelezen heeft en er nog steeds geregeld aan grijpt als je wil weten van wie was die en die ook alweer, of uh, wat, wat schreef Rutger van Zijst ook alweer, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is monumentaal werk dat die man heeft verzet. En, en dan blijkt later dat het ook maar een heel klein facet is van alles wat hij, wat hij als, als, als, als criticus en romantier ja. en zelf als dichter heeft gedaan. Ik, bedoel, ik, ik geloof niet dat er een, een, een literair zanger is waar die man zich niet mee bezig heeft gehouden. Ongelooflijk, hoeveel hij heeft geschreven. Ja. Ja. Het is ongelooflijk productief dat, dat, dat die, die verzamelde gedichten tot gisteren, die laatste editie. Dat is ook een turf, dat is echt. Uh, uh, daar kan je mee op reizen. Maar... Ja, ja, ja, dat kun je wel stellen. We hebben ja. een paar koffers nodig. Maar het feit ja. dat hij zich zo. Um, want hij moest zich wel uit, hè? Want hij deed dat ook op allerlei vlakken, ook in televisieprogramma's. Herken je dat? Ja. Uh... Ja, herkje, nou ja, ik, ik, ik, ik snap het wel. Hij was, hij was er nog wel goed in. En, dat is ook iemand die last las had van opvattingen. En die, die, die, en die ook buitengewoon scherp kon, uh, kon brengen, want dat ja. is ook zo, ja, in zijn... Uh, in, in, zijn uh, in, in zijn beschouwingen, in feite, in feite die, die, die zijn zo loer scherp. Dus iemand die, die, die het altijd erg belangrijk vond om, om zeg maar, aperte onzin en, en, en en geoude ge hoer en, en, en, en, en modieus gedoe om dat te scheiden van waar de werkelijk om ging. En dat is een nuttige houding, zeg maar. Ja. <laughs> ik ben persoonlijk het softer, maar uh, ik, ik ben blij dat iemand als, als comrij dat deed. En, uh, ik, ik vond ook, en dat schijnt uh, postuum opeens erg erg veel, er veel plot, dat hij dat hij ook doorgaans gelijk had. Ja, ik hoorde het vanochtend uh, ook weer een paar keer inderdaad. Als iemand doodgaat, dan heeft hij bijna het altijd gelijk gehad. Dus het is een, gevaarlijke, <lacht> een gevaarlijke emotie is dat, maar het, het, het, het, ja, hij, kon, hij kon het geweldig brengen. Ik kan, ik kan me ook herinneren, het, het, het had gewoon ook puur te maken met die voordracht en de fysieke verschijning. Dit is ook een van de eerste dichters die ik op een, op, op een, een nacht de poëzie al erg lang geleden heb, uh, heb horen voorlezen, en dat was ook echt, die, die, die kwam op en die keek al om zich heen als een, als een teleurgestelde adelaar ofzo, mm. die zijn die mensen die komen kijken en begonnen met die onafvolgbare stem. Elke dichter onder de 50 heeft een Komrij-imitatie trouwens. Als je een paar biertjes drinkt, willekeurig keurig welke <laughs> dichter. Op een gegeven moment zijn je wel uh, bereid om, om een paar regels Komrij oh, uh, met, met zijn stem het, het, het, ik, ik, ik denk ook wel dat hij heel breed geliefd was en wat, wat, ik, wat ik denk het allerbelangrijkste vond aan Komrij, en dat, dat, dat, dat is ook iets waar je zeg maar, uh, vrienden mee maakt onder jonge dichters, in de tijd dat mijn generatie opkwam en nou, nou ja, soms werd het omhelst en soms werd het verguist, zoals dat gaat met jongere generaties. Uh, Ziet het me altijd op dat mensen die er allerlei mening ook wel in de krant, dat ik die nooit in de zaal zag zitten. Mm. Terwijl kom hij, die kwam gewoon kijken en die kwam vertellen wat hij ervan vond. Ja, precies. Die observeerde en die hoorde aan. Ja. Die was ja die, die voegde letterlijk inderdaad bij het woord. Die, die, die ging alleen zelf voor. Die ging kijken wat je deed. Nou, als je het leuk vond, ja, dan hoorde je het wel. Hey, en dat, dat, -nog dat vond ik zo geweldig. Nog even, wat zou je willen doen om, om Komrij te herdenken, te gedenken? Nou ja, ik, ik, ik, vind, ik vind dat elke dichter die, die, die naamwaardig is... een, een, een, een, een gedicht voor Comrij moet schrijven. En in memoriam. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel gaan doen... en er ook al mee bezig zijn eigenlijk. Dichter Ingmar Heidse, dank dat je even bij ons in de uitzending... wilde stilstaan bij het overladen ja. van Kommerij. Het is tien minuten over half tien. Het was geen rustig eerste jaar, kunnen we wel stellen, voor de nieuwe staat Zuid-Soedan. Die maandag één jaar bestaat. De regering van Zuid-Soedan draaide de oliekraan dicht. vanwege een conflict met Noord-Soedan. Het land raakte daardoor 95% van zijn inkomsten kwijt. Nou, landbouw heeft daarom nu de allerhoogste prioriteit gekregen. Correspondent Koert Lindeyer ging met Sabit Acholi... naar zijn zojuist begonnen kleine boerderij. Sabit woonde 12 jaar als vluchteling in Nederland. Ah, Arabia. Waar is Arabia?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 Grote delen van Afrika kunnen, kunnen voeden. Er is meer land beschikbaar dan in Kenia en Oeganda tezamen de buurlanden. Ik denk dat Zuid-Sudan uh, prima uh, naar de buurlanden zou kunnen exporteren. In plaats van uit de, bu uit de buurlanden te importeren. Ja, absoluut. Tja. zuid soedan zou dus geld kunnen verdienen met de eigen landbouw. U hoorde een bijdrage van correspondent Koert Lindij. Zo dadelijk de eikenprocessierups rukt op. Het is weer zover. Maar gemeenten trekken minder geld uit voor de bestrijding. Daar is kritiek op. Hoort u zo meer over? Eerst zo'n bakker bij de ANWB. Met files op de A2 van Eindhoven naar België... bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp. En dan ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Delft-Zuid, 7 kilometer... Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Een Oh, clair. En si on tirait, oh, clair. Cette attirance passagère. Ça nous sentirait de Oh, clair. Oh, clair. De vous à moi, Van Antoine Leon Leonpool. Dan gaan we gauw door naar Den Haag. Waar VVD-lijsttrekker Mark Rutte het verkiezingsprogramma presenteert. Wilma Borgman, wat heb jij gehoord? Even wachten. Wilma Borgman, je bent uh, momenteel live in de uitzending op Radio 1. Wat heb jij gehoord van Mark Rutte? Tot Goedemorgen Lara. Hi. Mark Rutte staat nog in een zaal in Nieuwspoort. Um, hij heeft net het verkiezingsprogramma in handen gekregen... van de voorzitter van het verkiezingsprogramma. En Radio 1 uh, staat hier bij, men, bij Mark Rutte. Goedemorgen, meneer Rutte. Goedemorgen. Uh, wat is uw boodschap voor Nederland? Het was geen prettige boodschap die u net verkondigde. De boodschap is dat Nederland sterker uit deze crisis kan komen... als we nu een aantal essentiële maatregelen nemen. Namelijk de overheidsfinanciën op orde brengen. Dat moet in één periode, anders gaan we Zuid-Europa achterna... en krijgen we onhoudbare schulden. Uh, daardoor is er ook ruimte om extra te investeren in het onderwijs, in veiligheid, in infrastructuur. En 5 miljard ruimte om te investeren in lastenverlichting. Maar u legt een enorm bezuinigingspakket op tafel, 24 miljard euro in één kabinetsperiode. Dat gaat iedereen merken. Wie wordt daardoor getroffen? Het eerlijke verhaal is dat we dat allemaal zullen merken. Uh, een ambtenaar die bij de overheid werkt, daar zullen wij van vragen de komende jaren om te accepteren dat we doorgaan met de nullijn. CQ, dat we die ambtenaarsalaars veel meer oriënteren op de inflatie. Dus we zijn zeer beperkt tot geen loonstijgingen. Mensen in de uitkering zullen het merken. Er zullen fatsoenlijke uitkeringen zijn. Maar helaas, die uitkering moeten we ontkoppelen. Dat geldt niet voor de AOW, maar wel voor de overige uh, uitkeringen. U Mensen... maakt de WW ook korter? Ja, we gaan de WW nu beperken tot één jaar met nog een uitloop van een half jaar. Maar we gaan wel de WW-uitkering in de eerste maanden... Verhogen. En een grote bezuiniging in de zorg, waar komt dat terecht? In de zorg uh, is het onvermijdelijk dat we aan mensen vragen gegeven de extra kosten om meer eigen betalingen te doen in de zorg. Daarnaast willen wij het pakket uh, proberen verder te verkleinen. Dat is lastig, maar daar zoeken we de mogelijkheden voor. We willen de... De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ, die is ontploft, die is verdubbeld in omvang uh, in de afgelopen tien jaar. Die willen we terugbrengen tot waar die voor bedoeld is. Essentiële voorzieningen. De gemeente veel meer aan zetten. En we willen er in de zorg voor zorgen dat zorg dichter bij huis wordt georganiseerd, sneller wordt georganiseerd, efficiënter. Dus dat die ook georganiseerd wordt rondom patiënten en ouderen in verzorgingshuizen. En niet meer zoals nu uh, dat het eigenlijk is georganiseerd rond de dokter. Is het verbazingwekkend dat u nu weer zo'n enorm pakket op tafel moet leggen? Want twee jaar geleden ging u de verkiezingsmarkt op met de belofte dat u orde op zaken zou stellen. Is dat dus niet gelukt? We hebben als kabinet eh, ons ingezet om 18 miljard om te buigen. Dat ligt volledig op schema. Maar het kabinet is wel gevallen. Maar die 18 miljard ligt volledig op schema. Daar hebben we geen euro van verloren. En dat moet ook. Het kabinet is nu gevallen, dus er komt nu een nieuw kabinet... dat nu een kabinet moet doorgaan met deze moeilijke maatregelen. En dit programma geeft mij de basis om ook in een volgende periode... mocht de VVD van de kiezer het recht krijgen weer de grootste te worden... om ook weer in deze baan als premier uh, het voortouw te nemen om Nederland uit de crisis te helpen. Is het nu lastiger voor u om campagne te voeren dan in 2010? Want toen kwam u uit de oppositie, had u eigenlijk geen kabinetsbeleid... waarvoor u verantwoording moest afleggen. Is het nu lastiger? Nee, het is niet lastiger. Uh, het is alleen te snel. Ik had natuurlijk graag de verkiezingen over drie jaar gehad, maar het kabinet is gevallen. Uh, dat maar het teken... is toch wel lastiger, want u moet nu verantwoording afleggen over die laatste anderhalf jaar. En daarvoor stond u tegenover een kabinet dat onderling nogal ruzie maakte, bos en balkende. Ja, dat is waar, maar ik leg ook graag verantwoording af over de afgelopen anderhalf jaar. Want de bezuinigingen liggen op koers. Alle maatregelen van veiligheid hebben we genomen. He, de positie van slachtoffers centraal. Uh, ambulance en brandweer en politiemensen weten dat als ook iemand een vinger naar ze uitsteekt, dat ze kaart worden aangepakt, uh, de mensen die dat doen. Op het van de migratie, strenger asiel- en migratiebeleid. Dus ik sta graag de uh, mensen te woord over het record... Hè, wat we bereikt hebben in de afgelopen anderhalf jaar. Uh, maar het is slechts anderhalf jaar. En we moeten zoveel problemen oplossen. We hebben echt nu een volle kabinetsperiode nodig om dat te doen. U wil een opt-out, als het over immigratiebeleid gaat... u wil af en toe afkunnen van Europese regels. Dat wil Geert Wilders ook. Daar lijkt u wel heel veel op hem. Ja, inderdaad. Uh, alleen wij kunnen dit ook realiseren. is want... een stap in zijn kant...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 Ik ga er geen enkele uitspraak over doen dat ik een hekel heb aan politici... die bezig zijn met het aantal zetels. Kom op, u bent die er ook bezig, bezig met het aantal zetels. Ja, ik misschien wel in mijn hoofd, maar dat je daarover praten met de kiezer... alsof dat belangrijk is voor de kiezer. Uh, die bezig zijn met welke coalitie er komt. En uh, die bezig zijn met hun eigen baantje na de verkiezingen. Daar ja, bent u helemaal niet mee bezig. En natuurlijk ben ik daar als persoon wel zeer in geïnteresseerd. Maar de kiezer en als leider van deze partij... wil ik met de kiezer in gesprek over onze ideeën voor Nederland. En respectvol daar met de kiezer over gesprek gaan en dan... De kiezer om steun vragen en kijkt wat er gebeurt op 12 september. Dank u wel. Wilma Borgman, onze verslaggever in Den Haag, in gesprek met de VVD-lijsttrekker Rutte... die dus een scherpe migratiebeleid wil, EU-afspraken wat dat betreft loslaten... en zo'n hele programma niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat heeft alles te maken met de bezuinigingen, overheidsfinanciën op orde. VVD wil 24 miljard euro in één kabinetsperiode bezuinigen. Uiteraard hoort hij er meer over, over dat programma van de VVD... in de Radio 1 Sportszomer. We gaan naar de dus. De Radio 1 Sportzomerbus. En daar gaat het ook over Den Haag. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat we stoppen met de JSF, de straaljager die de F16 moet gaan vervangen. Verslaggever Mark Robin Visser staat met de bus in Hogeveen, waar ze die kwestie met meer dan gemiddelde belangstelling volgen. Jazeker, Lara. Ik ben in gesprek al vanochtend een tijdje met de burgemeester, Karel Lohuis. Die heeft ook voor de buis gezeten, denk ik, gisteravond. Nou, ik heb het uh, via internet moeten volgen uh, een beetje stiekem, want we hadden een raadsvergadering. Dus uh, zo, intussen, zo nu en dan kon ik even een blikje werpen op, uh, op onze iPad en, uh, en kijken hoe ver het stond met het debat. En hoe ging dat dan? Gaf u de stand dan even door in de raadsvergadering? Of, uh... Nee, nee, ik heb uh, aan het einde van de raadsvergadering nog even aangegeven... want toen waren de stemmingen nog niet geweest. We waren een stukje eerder klaar dan, uh, dan de Tweede Kamer. Uh, nog wel gezegd van, nou, we hebben het vandaag wel goed gedaan... want de Kamer gaat tot zes uur vannacht en, uh, en wij zijn nu al klaar. Dus, uh, maar toen was de stemming nog niet geweest. Nee, nee. Nou, uh, mag je het zeggen, een beslissing van de Kamer niet ten gunste van Hogeveen? Nee, niet ten gunste van, van, van, direct van, van Fokker en de werkgelegenheid... die hier gecreëerd is en nog te uh, creëren zou zijn uh, naar de toekomst toe. We praten nu tussen de 200 en 250 banen uh, van mensen... die dus aan de JSF werken op dit moment... met een vooruitzicht van nog eens 300. En dan praat ik over directe banen... dus mensen die echt in de fabriek aan de lijn staan... die aan het bouwen en aan het ontwikkelen zijn... Uh, en daarnaast mag je één op één ook nog wel 500 tot 600 banen meerekenen... voor indirecte werkgelegenheid. En dat gaat uh, verloren als dit doorgaat. Ja. Er is een krappe meerderheid in de Tweede Kamer... Uh, die zegt we moeten stoppen met de JSF. En die meerderheid is uh, ontstaan dankzij de Partij van de Arbeid. Dat is uw partij, burgemeester. Hoe verklaart u die beweging van, van de Partij van de Arbeid? Nou ja, kijk, dat de Partij van de Arbeid daar grote twijfels bij heeft... dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Ik bedoel, dat is vanaf begin af aan heeft de Partij van de Arbeid landelijk dat aangegeven. Maar goed, ik zit hier voor de gemeente Veen en de werkgelegenheid hier... dus ik praat vanuit een andere verantwoordelijkheid en zo voel ik dat ook. En, en ja, het enige waar ik mij wel over verbaasd heb... waar ik wel een beetje boos over ben geweest... is het moment waarop de discussie gevoerd is. De laatste dag van, van, van, van de Kamer, de dag voor het zomerreces... er is een dimissioneer kabinet, dus alle belangrijke punten zijn uitgesteld... tot na de verkiezingen, tot het nieuwe kabinet er zit. Dit vind ik een heel belangrijk onderwerp. En op de laatste dag, nou ja, mag ik het zo zeggen... ik denk ook vanwege verkiezings, verkiezingen die eraan zitten te komen... Een SP-motie die ingediend is, daar gaat de Partij van de Arbeid nog eens extra overheen. Ja, dat is, is verkiezingstaal uh, voor mij. En dat vind ik jammer. Ja. Ja. De JSF en de discussie erover wordt ook een verkiezingsonderwerp. Ja, dat is nou onvermijdelijk. Dat was het misschien wel, maar nu helemaal, uh, denk ik. Uh, en dan hangt het er ook heel erg sterk vanaf in welke samenstelling een nieuw kabinet komt. En dat zal voor, uh, voor een direct voor de werkgelegenheid hier van, van belang zijn. Ja. Nou, ik ga zo naar de fabriek toe, naar Fokker Aerostructures. Heeft u nog iets om de mensen daar onder de riem te steken? Kunt u iets doen als burgemeester van Hogeveen? Ja, ja kijk, de, de stemming is nu geweest, maar het is een motie. Het kabinet zal zich nu beraden wat ze ermee doen. Ik verwacht dat ze eruit stappen, of niet, dat ze er niet de, de motie zullen gaan, gaan ondersteunen. Dat ze hem niet uitvoeren. Ja, en we zullen ons blij, hard blijven maken om de, ja, de tijd te keren. Ja.